9 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Meer dan 500 politici in de Chinese provincie Hunan zijn op een zijspoor gezet... omdat ze betrokken waren bij grootschalige verkiezingsfraude. De lokale politici zouden zijn omgekocht door hun collega's van de provincie... om op hen te stemmen bij een verkiezing. In totaal zou er ruim 13 miljoen euro zijn betaald. De steekpenningen werden betaald door 56 provinciebestuurders. Ook zij zijn ontslagen.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 10.000 likes op Facebook. In Zuid-Soedan zijn 25.000 rebellen op weg naar de stad Bor... om daar het regeringsleger van president Kier te verjagen. De jongeren steunen oud-vicepremier Mashar. En nu hij steun krijgt van zoveel nieuwe strijders... lijkt de kans op een bestand in Zuid-Soedan verkeken. Na overleg met Afrikaanse staatshoofden in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba... zou president Kier gisteren hebben ingestemd met een wapenstilstand. Maar zijn opponent Machar lijkt daar niet toe bereid. Het geweld in Zuid-Soedan dat twee weken geleden uitbrak... heeft aan zo'n duizend mensen het leven gekost. Het weer overwegend droog. Aan de kust kan nog een bui vallen en vannacht kan het nevelig worden. Morgen wordt het een graad of zeven met geregeld zon... maar in het noordelijk kustgebied valt nog een enkele bui. Dit was het NOS journal. Het marathon interview. Uw presentator is Juke Veninga. Welkom weer, u luistert naar het Marathon Interview. En daar gaan we nog tot 11 uur mee door. Onze gast vanavond is Caroline Roelands, redacteur van NRC Handelsblad... die eerder dit jaar afscheid nam vanwege pensioenplicht. Maar nog steeds haar column schrijft en nog steeds het nieuws dagelijks... even minutieus volgt als voorheen. Als vrouw die alles onder controle heeft... wist ze dit jaar tussen het kerstkoken door nog tijd te vinden op Twitter... en de rest om een en ander bij te houden. Zat overigens een grieperige kerst, waardoor ze niet kon voortproeven. En dat was te merken, zei haar jongste zoon. Die zoon heet Darius en hij zat aan de dis met zijn broer en zussen... Midas, Zenobia en Zoe. Tja, je moeder heeft iets met die regio, of niet? Een farse regio overigens. Die beslaat Iran, Turkije, de hele Arabische wereld... tot aan Marokko en Soudaan. Eerst helemaal, nu nog maar half, klonk het spijtig. In het eerste uur ging interviewer Chris Keine maar meteen naar een kern. Is het Israëlisch-Palestijns conflict minder dominant en interessant aan het worden? Ik hoor het wel als ze eruit zijn, wordt dat niet steeds meer onze houding. In de regio niet, zei ze. De Palestijnen zijn nog steeds belangrijk voor de bevolkingen daar. Wat het ook moeilijk maakt voor de Arabische leiders in gesprek met Israël te gaan uit angst voor de straat. Maar als we een weekje nieuws uit de regio nemen, een grabbelton ellende... wordt veel nieuws, zoals uit de Gaza-strook... door haar geschrapt als meer van hetzelfde en dus niet speciaal interessant. Zo hard als dat ook klinkt. Zoals Libanon, een Soenitische minister opgeblazen, die schrappen we ook. Want al zijn er heen en weer aanslagen, het is nog niet echt oorlog geworden in Libanon. Want de belangrijkste partijen willen dat vermijden en iedereen houdt zich in. Ook de Syrië-bombardementen... Meer van hetzelfde, heel erg, maar meer van hetzelfde. Het terroriseren en angst brengen. In Turkije, daar lijkt iets interessants aan de hand, zegt ze. Al vindt ze dat woord lijken een lafwoord. Zeg gewoon hoe het is. En wat haar betreft is Erdogan fouten aan het maken. Het gaat om het corruptieschandaal. Ministers zijn afgetreden en afgezet, maar ook de aanklagers die met dat schandaal bezig waren. En dat Erdogan de schuld geeft aan het buitenland en problemen binnen zijn eigen partij heeft... dat vindt zij een nieuwe ontwikkeling, eentje om in de gaten te houden. Egypte mag ook op de lijst. De moslim-fundamentalistische broederschap die nu als een terroristische groepering is benoemd door de civiele regering. Civiel, dat wil zeggen bepaald door het leger. Er worden enorme straffen gezet alleen op het vermoeden van sympathie met de broederschap. Alleen als je het Rabah, het vier vingers gebaar maakt, dat symbool, dat gaat je al de kop kosten. Dit gaat mijlenver terug in de geschiedenis. Dit is een ongekende repressie. Waarover dit komende uur meer is beloofd. Het Midden-Oosten is een soort cryptogram. Steeds anders, steeds wisselend, steeds spannend om op te lossen. Vanuit die gedachte begon ze deze dochter van een drukker... die haar studiegeschiedenis niet afmaakte... en buitenlandredacteur werd al snel bij de NRC... en zonder enige vorm van elektronische communicatie... haar eerste reis naar Afghanistan maakte. We hebben nog twee uur te gaan. En nu mag u uw opmerkingen en vragen kwijt via de mail... op marathoninterview.nl. En als u twittert, gebruik dan hashtag marathoninterview. Chris Keine. en Caroline Roeland. Ga uw gang weer. Ja, we hoorden net in het nieuws uh, dat bericht over Zuid-Soedan. Dat er een, een, een, een legermacht, ik, ik, ik las vanmiddag ergens 25.000 man... op weg is naar een stad, Bor, in het noordoosten. Um, en toen zei ik, de, de, de, zo verschrikkelijk als het is... dat mensen om macht, daar, daar uh, besloten we echt eigenlijk net mee... Hè, dat het daar in die bergen in Afghanistan of in, in Pakistan... waar je die... die uh, Opstandelingen toen uh, ontmoeten, dat het daar ook allemaal over macht ging. Dat, dat je om macht zo'n etnisch conflict uitlokt. En, um, dat je, en, en toen zei jij, ja, en, en het gemak waarmee mensen tot massamoord te brengen zijn. Nou, dat, eigenlijk was dat precies um, waar ik dit uur mee wilde beginnen, namelijk jouw mensbeeld. Um, er is straks al sprake geweest van die, die, die, uh, die bijlagen... die je collega's hebben gemaakt uh, bij de NRC... toen je de, deze zomer na 30 jaar de pensioenplichtige <lacht> leeftijd bereikte. Want het was geen, het was geen voorrecht hè, om met pensioen te gaan. Nee, absoluut niet. Dus nee. Ze hadden gezegd, teken bij voor vijf jaar. Dan had ik dat graag gedaan. Ja. Maar als er één ding ook uit oprijdt... <lacht> uh, dan is het... Nou, ik geloof dat iemand letterlijk zegt... Uh, Optimisme Daar heb jij een hekel aan. Want uh, daar, geeft, uh, daar geeft de aard van de mens geen aanleiding toe. Nee, de, mijn uitgangspunt is altijd geweest, nog steeds. De mens is slecht en geneigd tot alle kwaad. En dat uh, leidde tot uh, een heel aantal uh, to-the-point-analyses, uh, denk ik. <laughs> ja, en toen las ik ook in diezelfde bijlage... dat dat mensbeeld eigenlijk ontstaan is... toen je dienstmeisje was op Schionom om een <laughs> Ja, nou, ik, ik zal dat niet zo één op één met elkaar in verband brengen. Maar ja, dat. Uh, je krijgt inderdaad een heel interessant inzicht in het menselijk handelen als je kamermeisje bent. Want? Wat heb je gedaan op Schiermonnikoog? Nou, ik ben daar kamermeisje geweest in mijn uh, pre studententijd uh, uh, In Hotel van de Werf, wat een uh, uh, zekere bekendheid geniet. Zeker. Waar ja. ik als. Uh, Klassiek hotel op ook. Ja, een klassiek hotel waar ik zelf uh, al in mijn jeugd elke Pasen naartoe ging bij je Dien, uh, uh, met een kru kruik in je bed en uh, verwend werd. Uh, ik ben toen uh, Kamermeisje geweest in de zomervakantie. En uh, ja, er zijn mensen die heel netjes zijn op hun kamer, en er zijn mensen die minder netjes zijn, zou ik maar zeggen. En die, laatste, daar... en die laatste zijn in de meerderheid. Nou, ja, en dat kan vrij ver gaan. Ja, dat vond ik heel, heel interessant. Dat, het, dat het nou echt mijn mensbeeld heeft bepaald, dat uh, denk ik niet. Maar het was uh, zeker geen meevaller. <laughs> wat, wat trof je daar dan aan? Ja, en het waren nog kamers die uh, uh, in die tijd natuurlijk uh, geen uh, badkamer erbij hadden. En dus iedereen moest s'nachts naar de wc. nou Dat werd vrij, soms vrij inventief opgevangen... door niet naar de wc te gaan en wel op de prullenbak. En dat, soort, uh, dat soort zaken. En dat dan in een keurig hotel van de werven? Met allemaal keurige mensen. En dat was een schok voor je? En dat was een schok voor mij, ja. Dat, uh, daar, had ik nooit zelf, daar was ik nooit op gekomen. Hmm. Later heb ik, moet ik zeggen, heb ik mezelf schuldig aan moeten maken... maar dat was in Algerije... In een hotel in het binnenland ergens. Dat was voordat daar de, de burgeroorlog uitbrak van 1990. En het was toch uh, toen ook al in Algerije tamelijk uh, griezelig eigenlijk, die hele sfeer. Weet je wel, je loopt door een plaatsje en je denkt een leuk restaurant en dan. Zie je dat de deur op slot is en dan klop, klop. En dan even aan wie is daar goed volk. En dan mocht je wel naar binnen. Maar we zaten in een hotel waar één wc was die verstopt was. En inderdaad de ratten rondliepen overal. Dat, uh, was, uh, dat, dat vond ik de uitzondering die, uh, uh, die, die rechtvaardigde om. Uh, om um, om krullenpakken. Uh, ja. ja. Prullenbakken te gebruiken, als ik het zo zeggen. Goed, maar maar nou, niet ja, schimmelig oog. Nee, het nee, nee, nee. Nou, zal niet één op één daaruit voortkomen. Maar um, van de mensen is niets goeds te verwachten, dus. Nee, in principe niet. Ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen, alweer van de regel. Maar um, uh, wat ik zie in het Midden-Oosten nee, en wat je overal ziet... Uh, is dat het uh, om, om macht en, en financiën en geld gaat... En, en niet heel veel, niet heel veel meer. He, als je kijkt, uh, neem het, het um, Syrische conflict. Dat ging in het begin, helemaal in het begin... was het van boze burgers die protesteerden tegen wat... Uh, in, in Dera, waar hun kinderen waren opgepakt en gemarteld... omdat ze graffiti op muren hadden uh, gespoten. En dat ging dan om uh, de regering... Uh, moet opstappen of de regering moet vallen. En kinderen waren mishandeld en gemarteld. Ze kwamen in opstand. Er kwamen meer uh, betogingen. Allemaal geweldloos. Dat ging daar om protesten tegen een gewelddadige regering. En vervolgens eisen dat die regering zou opstappen. En dat er een rechtvaardiger, ik zal niet zeggen democratisch... maar in ieder geval een rechtvaardige regering zou komen. Uh, maar dat die, die, die fase heeft maar heel kort geduurd, eigenlijk. Dan krijg je een oppositie die verdeeld is, en uh, uh, militanten die opkomen, extremisten die opkomen. En nu is het een gewapende machtsstrijd geworden. Er zitten ja. nauwelijks meer, zou ik zeggen, als ik met mijn sombere mensbeeld. zitten nauwelijks meer groepen tussen die vechten om de macht voor iets goeds. Ja. Maar over dat mensbeeld gesproken, in het begin... Laat, goed, laten we het inderdaad dan over Syrië hebben. In het begin, die, die burgers, ja die hadden toch niks kwaads in de zin? Nee, die burgers hadden niks kwaads in de zin. Vond de regering, vond dat was daar niet mee eens nee. natuurlijk, dat was duidelijk. Dat was wat anders. Maar... Die, uh, nee, die, nee in de meerderheid niet. Maar daaruit kwam wel natuurlijk naar boven, naar, naar buiten... de, uh, de, de, de gewapende... Opstand die het nu is. Ja. Maar uh, is dat de schuld van die burgers van het begin? Of uh, had dat anders kunnen gaan? Had dat anders kunnen gaan, want uh, de regering Assad... is er van het begin af aan met, met, met, met fors geweld <Klacht> op ingegaan... Uh, op, die, op die betogingen. Uh, is er dan op een gegeven moment een keus... tussen, Ik... tussen uh, je af laten slachten of zelf de wapens opnemen? Nee, oh, op die manier. Nee, het had niet anders kunnen gaan in die zin dat die, deze regering altijd met uh, bovenmatig geweld dat zou hebben. Uh, er is geen enkele mogelijkheid dat ze dat niet zou hebben gedaan. Dit had nooit een vreedzame revolutie kunnen zijn? Nooit, nooit, nee. nooit, nooit. Net zo min als die van Gaddafi. Dat heeft ook te maken met de aard van het regime. Ja. Mubarak is gewoon, kan je zeggen dat is mijn these is gewoon gewipt door het leger. Mm -hmm. De revolutie, zogenaamd in Egypte, was geen revolutie, maar een staatsgreep. Dat hebben wij het overigens toen ook zo in de krant gezet. Op de voorpagina, de eerste staatsgreep waar iedereen om staat te juichen. Mm -hmm. Toen kwam er een tweede staatsgreep waar nog veel meer mensen om stonden te juichen. En nu hebben we het over... Afgelopen zomer, ja. En nu hebben we het over allemaal drama in Egypte. Ja. Um, dus, maar dit, was een ander, dit is een ander regime... Ja. dat niet geneigd is... net zo min als dat van Gaddafi... om zijn voorman overboord te gooien. Omdat zij een hechte... Uh, een collectief zijn... die allemaal schuldig zijn... waar een gezicht bovenaan hangt. Ja. Maar zij, zij zijn van elkaar afhankelijk. Het is een, ook een ja, familie, clan... Uh, uh, uh, een, een collectief. Ja. En... Uh, de, de methode van het collectief is altijd geweest... met grof geweld te ingaan. Ja. 1982, Hama, ja. hè, de vader van deze Assad... is erin geslaagd met, met zulk grof geweld... de opstand van de moslimbroederschap... neer te slaan door gewoon... Uh, nietsontziend geweld tegen burgers ook te gebruiken. Ja. Dus wat je nu ziet is precies hetzelfde. Want ja. Dat is gewoon hun methode. Ja, dus, nou, en dan zeg ja. jij, als je tegenover zo'n regime staat, dan ben je, uh, dan is het natuurlijk uh, gewettigd om ook geweld te gebruiken. Ja, natuurlijk. Als je iets wil veranderen, is dat de je... enige manier. Ja, dat is ja, wat ik zeg. Ja, ja. Maar vervolgens zeg ik, en dan kom ik met mijn mensen mm -hmm. slecht en geneigd mm -hmm. alle kwaad, komt daaruit deze ellende tevoorschijn van allemaal mannetjes die. Uh, helemaal niet democratie of lucht of wat dan ook of uh, verbetering willen, maar die macht willen. En nou, dan zal je zeggen ik heb helemaal in het begin van die toen nog geweldloze betoging maar, heb ik een interview gehad van, met Heitem Male. Dat is een oppositieleider, die heel lang in de gevangenis... dus niet iemand gewapend of wat dan ook... heel lang in de gevangenis gezet... en heel gerespecteerd. en nou ja, Die was vrijgelaten en mocht het land uit. En ik had een interview met hem. En die man, dat was ja, een rechter. Ja, was best een best interessante man. Maar hij zei wel vijf keer in het interview... dat hij, dat heb ik ook opgeschreven zo... hij leider was. En dat ze hem als leider terug wilden. En... Dat is typisch wat er dan gebeurt. Want hij was niet de enige die zichzelf de leider uh, vond van, van, van het uh, nieuwe Syrië. Hmm. Er waren allemaal mannen zoals Hart en Malé om hem heen... die allemaal zichzelf als zo'n zo leider zagen. En die dus ook onderling elkaar zaten te beentje haken. Hmm. Nou is dit een, polit een politicus, dus niet iemand met de wapens... maar het... Zelfs had je ook, kreeg je ook heel snel op het strijdveld. En bovendien krijg je dan ook nog dat die politici in het buitenland uh, geen aansluiting hadden met die rebellen in het binnenland. Ook ja. allemaal weer ruzie. Ja. En, uh, daar is, dan kom ik dus met mijn stelling van de mens is geneigd tot uh, weinig goeds of alle kwaad. Dat krijg je dan in zo'n situatie. Iedereen vindt zich geweldig, iedereen wil de macht hebben. Iedereen. Je krijgt corrupt, corruptie ook aan de andere kant. Je krijgt geweld tegen elkaar. Nou, dat zie je nu. De extremisten die minder, minder gematigden afschieten. De meer gematigden die meer corrupt blijken te zijn. Nou, noem maar op, alleen maar. Ja, en, en is dat dan omdat er. Uh, om het even in, in simpele zwart-wit termen te blijven benoemen... Om, omdat er helemaal geen goede zijn? Of is het omdat er in zo'n situatie... waarin een dictatuur zichzelf al uh, decennia met harde hand in stand houdt... en er dus verder niets aan, aan echte uh, georganiseerde oppositie in het land is opgebouwd... en geen instituties zijn waarop terug te vallen is enzovoort... is het zo dat in zo'n situatie... Alleen maar dat soort figuren naar boven kunnen komen. Ja, natuurlijk ja, zijn, er, zijn er ook goede. En, en, uh, uh, maar die krijgen helemaal geen, geen kans. Die had een tijdje, had je Moaz al-Ghatib. Ja. Heb ik ook een paar keer geïnterviewd. En heb geestelijke, ik zelf ook nog geïnterviewd. Ja. Ja. Hele indrukwekkende man. Hele indrukwekkende Zachtaardige man. Zachtaardige indrukwekkende. Ja, zachtaardig. Je zegt het uh, En hij werd... <laughs> je even, zegt het al. Dus ja. geen gein van kans. Nee. Hij werd even gekozen onder zware druk, volgens mij, van de, van, van de Amerikanen. Of Als van de leider dan. van de Syrische Nationale Raad. Van, ja. van dus de politieke oppositie. Ja. Nou, dat heeft niet lang geduurd. Want hij zei, we moeten eigenlijk praten met Assad. Wat inderdaad een grote fout in het begin is geweest... dat iedereen meteen de weg naar Assad heeft afgesloten. Niet dat eh, dat misschien iets had opgelost... maar het is niet gebeurd. En hm. daarom, eh, dat is een weg die niet begaan is. Dus hij zei, we moeten eigenlijk praten met Assad... En uh, nou, daarop is hij echt helemaal uh, afgefakkeld, echt totaal. En uh, nou ja, daarna heeft het niet lang meer geduurd, is, is hij opgestapt als. Uh, ja. Maar heel kort is hij geweest. een paar maanden. Ja. Echt uh, heel. Maar, maar goed, hij is een voorbeeld van uh, ja, iemand die wel het goede voor had, geen politicus natuurlijk was. Ook. Ja. Maar ook geen machtsdenker. Ja. En... en um... Er is natuurlijk de theorie dat uh, iedereen zegt en begrijpt... Dat het, dat het op het ogenblik zo verschrikkelijk ingewikkeld is om, om daar militair in te grijpen. Dat dat bijna niet mogelijk is. Maar goed, daar wil ik graag zo meteen ook je mening over horen. Maar er is natuurlijk een theorie dat er in een eerder stadium van het conflict toen... Die, die radicale groepen die je, die je nu hebt. Eh, Jabhat al-Nusra en, en, en, en ISIS. ISIS en alle, <coughs> nou ja, alles, <coughs> een al, heleboel anderen. En ja. Een heleboel andere, Maar al, alles wat, wat hier onder het gemak dan... Uh, Al-Qaeda-achtigen uh, wordt ja. genoemd. Um, voor, voordat die zo sterk waren als ze nu zijn. Um, dat er een moment is geweest dat bijvoorbeeld men vanuit het Westen... door meer steun te geven aan het Syrische Nationale Leger, de FSA... het Vrije Syrische Leger, zoals dat heette... wat de troepen op de grond van die raad Ja, maar was. die waren ook niks. Nee. Dat was het is, is dat moment er geweest? Volgens is dit, mij niet. Klopt die theorie? Volgens mij niet. Hm? Uh, het Vrije Syrische Leger, dat was ook een overkoepelende organisatie... van een heleboel groepen en groepjes. En er zat eerst dat een of andere generaal... nou ja, die is helemaal gesidelined, Toen kreeg je andere generaal, Idris. Um, maar het Vrije Syrische leger was ja, heel erg... Er zijn altijd in die hele opstand... allemaal lokale en regionale groepen geweest. En, um, dus ze overkoepelden, maar ze hadden helemaal niet veel greep op al die... Uh, al die groepjes. Het was geen leger. Hmm. Dat was het hele punt. En uh, je kan bewapen. Dus er viel niks te steunen eigenlijk. Ik denk niet. De, inderdaad, ze riepen altijd, uh, we moeten gesteund worden, maar uh, dan had je ze ook... Kijk, ten eerste denk ik, ze waren veel te veel versnipperd hiervoor. Er was geen goed commando. Niet goed georganiseerd. Uh, noem maar op. En bovendien, je staat wel... Je, wat geef je ze dan voor wapens? Tanks? Vliegtuigen? Nee toch? Dat dacht je. Wat, hoe, hoe, hoe ga je dat niet georganiseerd. raketten uh, om op vliegtuigen te schieten? Ja, wat, je... wat de Israëli's absoluut niet wilden, natuurlijk. Dat, dat uh, <Klacht> natuurlijk niet, maar uh, ze hebben. Er zijn, van het begin af aan, dat, dan zie je weer met al dat geliech en bedrieg van, van elke oorlog. Ik herinner me nog dat ze tamelijk in het begin. Het, Ander, na anderhalf jaar riepen dat ze al 90 vliegtuigen van Assad hadden neergeschoten. Hé, die hadden toch geen raketten? Hoe zat dat dan? Dat was natuurlijk ook niet waar. Uh, dus dan zit je weer in die grote, daar in Pakistan dus waar ik, iedereen zat exact, te liggen om zichzelf ja. belangrijk te maken. En, uh, maar ze hebben ook veel wapenarsenalen van, van uh, Assad uh, te pakken gekregen. Dat zag je ook van tijd tot tijd op uh, filmpjes, videofilmpjes... Um, en niet alleen het uh, vrij Syrische leger, ook de, de extremisten natuurlijk. Dus, en er werd wel, wel degelijk het de een en ander geleverd... via of vanuit Saoedi-Arabië. Mm -hmm. um, en er zijn ook wel wat. Dus ja, het, het is allemaal... Het klinkt allemaal zo makkelijk. Wij willen wapens hebben en dan gaan we Assad verslaan. Ik denk dat het totaal onmogelijk was. Omdat ze zo versnipperd waren en omdat de overmacht van Assad zo groot was. Hmm. En die had wel een centraal commando. En het andere scenario, wat helemaal niemand uh, in, in, in het Westen wilde... maar het andere scenario was geweest een interventie à la à Irak. Ja, nou je zegt het al, à la Irak. <laughs> ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Ja. En bovendien, uh, ik denk toch dat iedereen wel met een klein schuin oogje, ook naar Libië keek... waar het zo uiteindelijk helemaal niet goed is afgelopen. Uh, daar hebben ze wel ingegrepen. Heeft Het Westen met een paar Arabische landen... heeft uh, met luchtaanvallen en wapens de rebellen gesteund. Vervolgens ze, viel het regime van Gaddafi... werd die steunoperatie meteen stopgezet. Uh, iedereen... En werden in feite de rebellen aan zichzelf overgelaten. Nou ja, je weet wat er van gekomen is. Niemand leverde zijn wapens in. Niemand ontbond zichzelf. Allemaal rebellengroepen. Eén grote akelige zooi. Libië, zwart gat. Dus ik denk Een dat... Een Somalisch scenario wat zich daar ontwikkelt. Of is dat... Ja, min of meer wel. Ja. Hm. En niemand... Er uh, was ook uh, wel degelijk... Uh, uh, werd, werd, daar naar werd, werd daarvan gerept. Van ja, uh, hoe kan je dan... Je geeft die rebellen wapens. En wat dan? Leveren die ze ooit weer in? Mm. Ik herinner... Uh, je was het ook alweer, Amerikaanse. Uh, die riep van... Ja, je moet al die commandanten een, een uh, verklaring laten ondertekenen... dat ze hun wapens weer inleveren. En dat... Ja, dat... Uh, dat ik ja wel La Lief. <laughs> ja. Maar goed, daar geloofde dus die regeringen ook niet in. Nee, maar goed, dan, dan het, het, het, het politieke verhaal wat er de hele tijd uh, boven hangt... is ja, dat Westen had nog wel gewild... Uh, en de veiligheidsraad had nog wel resoluties kunnen aannemen... waarmee dan de druk op Assad was opgevoerd... maar de Russen en de Chinezen nee, hielden denk, dat allemaal tegen. Ik denk dat ze het Westen het heel best vond uiteindelijk dat Rusland en China en een paar andere landen zo tegen waren... maar Rusland en China vetoedde. Mm. En dat ze zich makkelijk konden verschuilen achter Rusland en China. Want, he, want, vraag dan maar eens Obama, wat had je dan gedaan... als de Russen opeens hadden gezegd, oké, okay, oké, okay. net zoals Libië? Ik denk dat hij met uh, de mond vol tanden had gestaan op dat moment. Niemand wilde ingrijpen. Mm. Omdat ze omdat zoveel haken aan de ogen hebben. In vredesnaam, ook omdat ze bang waren voor hun verliezen. Het was, uiteindelijk was Syrië ook geen Libië. Nee. Assad heeft een hele goede luchtverdediging. Ja. Zijn, uh, uh, zijn luchtverdediging is geleverd door Rusland. De bemanning daarvan is getraind door de Russen. En er zijn diverse berichten dat die Russen er ook gewoon nog zitten. Dus uh, dat is niet. Die, dat zootje wat... Kijk, Gaddafi had ook veel wapens. Maar die wist nauwelijks hoe ze te gebruiken. Maar, maar er, zijn, er zijn dus anderen die zich er wel mee zijn gaan bemoeien. Uh, ja. Je noemde dat al. saudi arabië Qatar met name ook. Dat is aan uh, ene kant. Iran en Rusland natuurlijk aan de andere Iran kant. Iran en Rusland dat aan vergeten. de andere kant. Uh, waarmee nu daar in dat land situaties ontstaan... met, met uh, hele sterke en toch ook wel behoorlijk... Enge groepen, hè? Die, die groepen als Jabhat al-Nusra en, en, en ISIS. Jij, je vertelde me in een voorgesprek wat we hadden: dat jij jezelf af en toe dwingt om ja. te kijken naar het soort filmpjes dat uh, die lui, zeg ik maar even plat, uh, op, op internet zetten. Ja, om een beetje in de sfeer te blijven. Wat zie je dan? Nou, bijvoorbeeld de achterloze executies van, uh, van mensen die, uh, omdat ze. Uh, een, een heel eng filmpje was over uh, tankauto die uh, reden door het noorden... ja, dat moet het noorden zijn geweest, van, van Syrië... die aangehouden werden door uh, mensen van... door extremisten. Ik weet niet meer of het ISIS of Nusra was, een van de twee. En uh, nou ja, ze moeten stoppen en komen ze eruit. Gewoon de tankauto -chauffeurs. En um, die worden dan geëxecuteerd, want het zijn Alawieten. Dus ze worden gevraagd van uh, alawieten. de etnische groepen waarop uh, het, het regime van Assad gedeeltelijk steunt. Ja, ja, ja en dat, dus Alawieten zijn een vorm van Shiiten. En voor uh, fundamentalistische Soenieten zijn Shiiten in het algemeen al een soort kakkerlakken. En, en geen moslims, en je moet ze uitroeien. Dat wordt ook vaak geroepen. Nou, en deze werden gewoon uh, op straat geëxecuteerd. Um, nou, dat, dat zijn... dus gewoon uh, chauffeurs die voor hun beroep... Uh, ja, ze werkten voor Alstazand... nou ja, toch... Uh, nee, het, uh, het zijn gewoon chauffeurs die hun brood verdienen, ja. Die, uh, en die worden alleen maar geëxecuteerd... omdat ze... er komt geen rechter aan te passen, er komt niks aan te passen... worden gewoon neergeschoten. En, en dat zie je wel vaker... in dit, dit soort filmpjes. Ja, het zijn hele enge jongens. Even erbij... Onderstrepen dat Assad natuurlijk ook een hele enge jongen is hmm. en wij minder van dit soort filmpjes uh, uit zijn gevangenissen zien ja. Uh, opduiken. Hè? Dat, uh... ja, ja, nee, maar het gaat me er ook niet om die, die, uh, om te zeggen: dit is erger dan Assad of zo, maar meer. Uh, nee, maar het is ook heel is, eng. Er is ja. daar nu een situatie ontstaan waarin dat soort groepen ja. toch, toch heel machtig zijn, heel veel speelruimte krijgen. Uh, uh, en krijgt ze maar weer weg. En dat, en, en dat komt doordat andere landen, Saudi-Arabië, Qatar, euh, zich daar wel mee zijn gaan bemoeien. en wel veel ja. geld en wapens leveren. Nou, is dit er, geldt voor is deze... dat dan iets wat, wat voorkomen had kunnen worden? Is dat een, een, een onvermijdelijke dynamiek geweest? Nou, ik zie niet goed. Net zoals wapenleveranties. Uh, is uh, het steunen met geld heel moeilijk om, om tegen te gaan. Uh, ik kan wel duizend sancties bedenken van de VN dat het niet moet mogen. Maar... Dat, dat gebeurt gewoon en, en ik zie niet goed hoe je dat kan tegengaan. Die, dit soort groepen, ISIS en Nusra... Um, wordt niet door, officieel uh, door de Saoedische regering of zo gesteund. Hmm. Uh, of de Qatarese Qat Qat regering... Want die zien ook wel degelijk gevaar ervan in. Ze zijn een beetje halslachtig erin, moet ik ook zeggen. Want het is wel onderdeel van het grote conflict... komen we later ook nog over te spreken... tussen met name Saoedi-Arabië en, en Iran. Hè? De, de twee grootmachten in de ja, regio. Ja, ja, maar kijk, Saoedi-Arabië heeft zelf ook een probleem gekregen... op een gegeven moment met Al-Qaeda. Ze steunde in Afghanistan... Uh, uh, extremisten. Dat werd Al-Qaeda. Dat vonden ze allemaal prima. En toen kwamen al die, veel Saoediërs, mm -hmm. die kwamen terug en trokken de wapens tegen de monarchie. Want uh, de Saoedische monarchie heeft uh, pas totaal niet in het wereldbeeld van al Qaeda. al Qaeda het grenzeloze islamitische kalifaat. Er hoort geen, uh, geen koning in. Dat is een hele rare anomalie. En bevoor, dus, vooral geen koning die Amerikaanse militairen... op zijn grondgebied toelaat. Ja, ja maar ook gewoon geen koning. Oh, die hele monarchie, okay. dat was allemaal, het was allemaal fout. Het was hmm. zo fout. En die dus kreeg na 2003... kreeg een enorm uh, veel uh, terroristisch geweld in saudi arabië waar ze zich wild van zijn geschrokken. En daar is ik keihard tegen opgetreden. Uh, een grote lijsten met uh, 60 of 100 belangrijkste leiders... die uh, sowieso gepakt moesten worden. Die allemaal zijn gepakt of gedood. Uh, enorme heropvoedings... Uh, ja, een soort kampen... Uh, van, van mensen die geen, weliswaar geen bloed aan hun handen hadden... maar toch al-Qaeda-achtige sympathieën hadden. Dat had allemaal weer mee te maken met... Uh, uh, predikers en docenten en, en, en leraren in saudi arabië mm -hmm. die een hele radicale leerpredikten... waar ze veel volgelingen hadden. Dus saudi arabië is daar wild van. De Saoedische regering is zich wild daarvan geschrokken. En dat is precies de reden waarom ze elke keer weer aarzelt. Uh, ze wil eigenlijk niet dat Saoediërs naar Syrië trekken... om daar te vechten. Maar ze willen ook niet... niet. He, hmm. Begrijp je? Ja. Ze zijn bang dat ze terugkomen en weer hmm. diezelfde truc uithalen... en tegen de koning gaan vechten. Hmm. Maar ze willen koetgekoet goed, als dat weg. Ja. Dus okay. maar, die, die, maar het geld, ja. even af te maken, ja. komt dus niet van de Saoedische... Niet van de, de regering. Maar regering, nee. maar komt voor, op, voor een belangrijk deel uit Kuwait. Aha. Uh, van, van particuliere bronnen. Hmm. Uh, families, maar ook wel Saudi-Arabië en uh, Qatar. Maar uh, Kuwait uh, wordt daarbij veel genoemd. Ja. En wat is dan, wat is dan uh, het doel van die mensen? Is dat inderdaad zo'n zo kalifaat? Of... Ja, en dan ja. Komt, ja, dat zijn dan mensen die ook uh, uh, denken in termen van kalifaat. Hmm. En, en dus niet alleen maar uh, de groepen zelf denken in die termen. Van grenzeloos zijn, maar dan gaan we, pakken we Irak erbij en, en Syrië. En dan gaan we nog een stuk verder. Hmm. Maar dat zijn ook hun sponsors die daar in, in die termen denken. Ja, en dat zijn zakenlui. Ja, zakenlui. En uh, die een beetje anders denken dan de gevestigde orde. Hmm. Ja. ja. Die situatie is nu zo in Syrië met een regime. Overigens, ik, ik vroeg me dat af. Um, de, de, de, je, jij hebt. Uh, ik, ik dacht dat het in 2012 was of zo. Las ik ergens in een column van je dat. Nou, het regime, het regime Assad gaat dit niet overleven. Zoveel is nu wel duidelijk. Heb je toen een keer geschreven. Zou je dat nu weer opschrijven? Um, uiteindelijk, uiteindelijk denk ik niet dat ze dit gaan overleven. Ze gaan het zeker niet overleven als het regime Assad over Syrië. Mm. He, ik weet... Uh, uh, ze, ze zullen het nog een hele tijd denk ik kunnen uithouden... als het regime Assad over een deel van Syrië. En dan krijg je die soort driedeling van... Assad, Damascus, naar de kust. Mm -hmm. Het belangrijkste deel. Uh, het beste deel. Uh, een deel naar het noorden in de handen van talloze uh, groepen rebellen. En, en met name in het noorden dan grotere groepen van extremisten. Veel olie daar. En Koerden, mm -hmm. uh, die dan aan, uh, helemaal in het noorden zitten. En die Koerden vechten ook weer tegen die extremisten. Dus dat is allemaal... Uh, ik kan het hier heel ingewikkeld maken. Ja. Waarom laat Turkije die extremisten door de grens? Nou, dat heeft ook weer omdat te maken we omdat de hij vechten. tegen de Koerden ja. vechten. Ja. Ja. Ja. Maar, maar, een, een, maar een, ik, nee. Het, um, <lacht> dat heb ik te snel geschreven. Ja, dat hij het, dat hij het niet zou volhouden. Hij... Um, um, ik dacht trouwens niet toen dat hij het uh, snel zou... Uh, dat, het, dat hij het snel zou opgeven of iets dergelijks. Dat het niet als een kwestie van maanden of zo is. Maar dat het maar toch nee, binnen een paar jaar. Die, die burgeroorlog in Libanon heeft tussen, de 15, 15 jaar. Ja, tussen ja. de 15 en 20 jaar geduurd. Is dat een, een mogelijk scenario voor Syrië? Nou ja, nou dat. Ik ben bang dat dat. Uh, ja, dat is. Kijk, uh, we krijgen straks, als het doorgaat, uh, in, janu uh, in januari een conferentie, een vredesconferentie. dan roepen de Amerikanen en de Fransen en de Engelsen en de Russen doen ook mee. Uh, dat moet geweldig worden. En Assad doet mee. En de oppositie wordt er met de oren bij gesleurd. Die moeten ook meedoen. Uh, maar dat. Niet die extremisten natuurlijk. Ja. Maar Assad, het heeft ook al heel weinig zin. Want. Iedereen, en dat is mijn antwoord op jou, van hoe lang kan het nog duren... iedereen heeft nog een heleboel vechtlust in zich. Iedereen wil nog winnen. En iedereen denkt dat hij kan winnen. En daarom heeft zo'n conferentie op dit moment ontzettend weinig zin. Dan krijg je Assad en die gaat een beetje hervormingen beloven misschien. Ja, de presidentsverkiezingen straks en... Uh, allemaal heel mooi. Zoals hij al heel veel ruimte en tijd heeft gewonnen... door zijn chemische wapens in te leveren. Ja, dat, en, en, uh, ja, dat was heel slim van hem. Want uh, hij mocht geen chemische wapens gebruiken... maar wel mag hij uh, explosieven in vaten op woonwijken ja. gooien. Dat is verder geen probleem. En, uh, nou, en dan heb je op die conflict... Dus als dat belooft het een en ander... en dat stelt natuurlijk niks voor. Het heeft zelfs vaker wat gebeloofd. En dan die politieke oppositie, als die gaat... Want die heeft nog een heleboel voorwaarden. Iran mag niet komen. En als die gaat, die weet dat ze nog veel meer standing verliest bij die extremisten. Want die zeggen, je mag helemaal niet praten met... Uh, um, kunnen ze alleen maar zeggen dat, dat ze niet willen praten met... of geen concessies willen doen of wat dan ook. En de extremisten doen niet mee. Die vechten sowieso door. Dus waar ben je nog mee bezig? Ik nee. begrijp niet goed waarom die hele conferentie er is. Nee. En die deal die um, in de maak is. Er is nu een voorlopig akkoord. Uh, en over een half jaar moet blijken of men zich daar een beetje aan houdt. En of het misschien definitiever kan worden tussen de Verenigde Staten... en, en andere westerse ja, landen, leuk, en Rusland ja. en, en, en Iran. Ja. Um, gegeven het feit dat Iran een van de belangrijkste steunpilaren van Assad is. En dat daar een soort... Uh, uh, proxy war tussen uh, Soenieten en Shiiten uh, gaande is. Kan die deal, als dat zich bestendigt, uh, invloed hebben op dit conflict? Ten positieve? Nou, in ieder geval. Ik zou zeggen, ik, ik begrijp niet goed waarom uh, nou Amerika aarzelt heel erg of Iran mag meedoen aan die conferentie. Die oppositie zegt: ze mogen niet meedoen. Frankrijk zegt: ze mogen niet meedoen. Ik vind het altijd stom. Je praat op conferenties natuurlijk met je tegenstanders. Het heeft weinig zin om met je aanhangers te praten. Dus uh, op een moment waarop het toch een zekere beweging in Iran is, uh, vind ik, moet je zo'n land zeker meelaten doen. Want baat het niet, schaadt het niet. Het kan nooit, nooit kwaad om ze... Nou, heeft... We zijn nog helemaal nergens met hier. Ja, er is... Nee, we zijn wel ergens. Er is een andere toon. Er is een interim akkoord. Iedereen vindt elkaar een heel klein beetje aardiger. Uh, niet iedereen. Het Amerikaanse congres en, en Israël... vindt ze helemaal niet aardiger. En in Iran zijn ook nog wel een paar zijn mensen die er Er zijn ook nog wel een paar hebben. mensen. Ja. Maar de grote leider, daar gaat het om, die is nog steeds... Uh, dit doen we. Ehm... Uh, het is heel erg de vraag, denk ik, of dit tot iets gaat leiden, ten eerste. Omdat, eh, omdat, het, eh, omdat aan de ene kant Israël en het congres graag willen saboteren, hoe dan ook. En omdat aan de andere kant, ik denk dat er eh, de, de, de, in regeringskringen of in machtskringen kan ik beter zijn. de regering, dat is de president met zijn... Kabinet, maar in Machtskringen, de grote leider en zijn omgeving... Uh, heel veel bezwaar is tegen veel concessies aan, mm -hmm. aan het Westen. Uh, ik denk dat in de komende onderhandelingen... Uh, zullen, zal het Westen of de P5 plus 1... de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad plus Duitsland... zullen heel veel uh, controlemaatregelen eisen zodat ze kunnen garanderen dat Iran geen maatregelen treft... die kunnen leiden tot uh, het bezit van een, een atoomwapen. En dat is het grote probleem, want hoe ver ga je daarin? En hoever... Je kan daarin heel ver gaan. Dat is in eerdere instantie 2003 ook gebeurd... Toen was er ook een akkoord. Toen heeft Iran zelfs het verrijken van uranium bevroren. Wat nu niet is gebeurd. Mm -hmm. En toen eisten de drie Europese landen. Die toen de onderhandelaars waren. Dat steeds meer controle mogelijkheden. Ik herinner me dat ik in Iran van nou, experts die ik daar sprak. Die zei op een gegeven moment wilden ze echt gewoon toegang tot alle universiteiten en scholen, alle computers daar. Alles, alles, het hield niet op. Alles moest zien. Wat, en zover kon het gewoon. Dat, dat, uiteindelijk liep dat vast. En dat was nog onder Gatami. Wel eens een nadage, maar toch. En, uh, wat, wat een uh, voor Iraanse begrippen liberale president was. Ja. Ja, liberaler dan Rouhani. Rouhani is meer gematigd en, en toon, maar niet in liberaal. Um, en Obama zal zich noodzaakt zien... om heel vergaande controlemaatregelen te eisen... doordat dat congres maar in zijn rug zit te trappen... en omdat Israël aan zijn vestje trekt. Um, de Fransen zijn ook altijd nogal uh, kritisch op dat punt. Uh, zullen, z, nou, die zullen dat, ook, uh, zullen dat ook doen. Ik denk dat het daarop vastloopt eigenlijk. Nee? Omdat de kringen, de machtskringen in Iran... Dat niet, uh, dat niet zullen accepteren... en zullen denken dat onder verwijzing naar wat het Westen allemaal eist... ze de bevolking duidelijk kunnen maken dat we niet op onze rug kunnen gaan liggen... met onze pootjes omhoog voor alles wat het Westen eist. Hm. En vergeet niet... Uh, de islamitische revolutie was natuurlijk... Een, uh, een revolutie voor de internationale onafhankelijkheid van Iran. Ja. En niet alleen maar tegen Amerika, ook tegen Rusland. Hm. Nog Amerika, nog Rusland. En, dus uh, nationalisme is de basis van die resolutie. Ja, resolutie en, en, ja, en en daar zal dit te veel tegen ingaan. Ja. ja, onafhankelijkheid. Wij mm. buigen mm. voor niemand. Ja, ja. En uh, ja, dat. Uh, ik denk dat ze zullen. Want, want natuurlijk, de bevolking wil van die sancties al. Wil een betere economie. Wil niet drie banen hebben. Wel, ik moet zeggen, ik was vorige maand nog in Iran. En het ziet er prima uit hoor. Met de bus gereisd naar uh, diverse steden. En, uh, het ziet er heel goed uit. Allemaal aardige mensen ontmoet. Maar heel problematisch. Grote werkloosheid. En uh, heel veel jongeren werkloos. Door die sancties. Doordat ze niet uh, uh, alles kunnen produceren, leveren, exporteren. Dus uh, de bevolking... Daarom hebben ze Rouhani gekozen. Het was zijn programma. Wil van de sancties af betere economie. Ja. En dan accepteren ze dat hele systeem. Dat kan ik je dan ook wel vertellen. Um, maar ik denk dat de grote leider en zijn machtsfractie denken... van, dat kan ik ze best verkopen... dat we niet, het niet meegaan als het Westen... te vergaande controlemaatregelen is. En ja. dat... Ja. Gaan ze doen, en daar ik. wordt Obama toe gedwongen. Goed. Over Iran, een, een van je favoriete landen in, ja. de, in de regio. Zo niet het. het. Uh, uh, dat beloof ik dan nu de luisteraar. Dat we daar het volgende uur nog weer uitgebreid over spraken. Maar het vorige uur heb ik beloofd dat we terug zouden komen op Egypte. Um, uh, ja, je, je, je, je zei toen. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van uh, de afgelopen week. Waarbij de moslimbroeders door de Egyptische regering. Uh, tot terroristische organisatie is, is verklaard. Dat dat een... een een grote stap terug was, nog, nog verder terug dan gewoon eh, pre-Mubarak. Want eh, toen kon de moslimbroederschap nog eh, opereren, zij het, het illegaal, maar ze werden, ze werden gedoogd. Um, toen die Arabische lente zich aandiende in eh, eh, december 2010, toen Mohamed Bouazizi zich in Tunesië eh, in, in, in brand stak, zag jij dat toen aankomen? Nee, ik zag het helemaal niet aankomen. Nee hoor. Uh, ik, kijk, er waren door de jaren heen heel vaak opstootjes, relletjes, protesten... in al die landen geweest. Tunesië, Egypte. Je hebt vast ook die Kefaya genoeg gezien. Ja. Uh, op, de, op het Tagrierplein. Heel, ja. klein, groepje heel klein groepje mensen. Ja. Heel veel oproerpolitie eromheen, zag je dan... En die werden dan in elkaar gemapt en, en opgebracht en uh, al dan niet vrijgelaten. Dus er was heel veel, de, al, al die tijd was er best heel veel protest. En nou, we wisten natuurlijk allemaal hoe de situatie was. Jeugdwerkloosheid, onderdrukking, corruptie, alles. Maar ik, uh, nee, ik, had, ik heb helemaal niet zien aankomen dat op een gegeven moment... één zo'n protestje tot zo groot zou uitgroeien. En ik begrijp nog steeds niet waarom eigenlijk. Dat, uh, nou ja, waarom het ene wel en, en al die andere niet. Het, uh, dus de, al die kafaya's niet en al die zelfverbrandingen... Want Boazizi was niet de eerste. Boazizi was een jongen die met een kraampje in Tunesië... Uh, op straat probeerde zijn brood te verdienen. En die lastig gevallen werd door, door corrupte politieagenten... die op een gegeven moment zo genoeg van hadden... dat hij zichzelf in brand stak. En dat was de, de, de, de, de ja, ja. vonk in het kruispad ja, ja. op dat moment. Ja, ja. En, en drie maanden later was Mubarak weg in Egypte. Terwijl dit in Tunesië gebeurde. Het verspreidde zich twee als een olifant. Ja, ja, twee maanden. Ja. Eind <laughs> februari. Ja, maar, nee, dus dat... dat begrijp je nog steeds niet Nee, want... Uh, ik, ik heb een paar lezingen in Leiden gegeven. Dat was heel leuk over terug uh, in, in oktober. Terugkijkend naar de Arabische lente. Vier lezingen. En de, toen heb ik nog eens goed nagedacht. Van hoe zat het nou allemaal in elkaar? En de dingen, je zag. Je kan, uh, de fouten van, van politici zie je dan heel erg goed. En de aana, verkeerde aannames en dergelijke. Maar ik kwam weer uit op Bouazizi. Hij was niet de eerste die zich in brand stak. Waarom leidde deze nou net tot. Uh, tot, tot die verdergaande rellen die je niet meer te stoppen waren. Het was wel zo dat, volgens mij al na nou, twee weken heb ik toen een verhaal geschreven... van uh, moeten we niet het ondenkbare denken dat uh, Ben Ali eraan gaat. En ik denk nu ook eigenlijk dat uh, Ben Ali ging er aan omdat zijn omgeving hem wipte. Want dat iedereen... was de president van Tunesië. Sorry, hè, voor ja, voor de, de sterke luiden. man. Ja. De sterke man. De sterke man van Egypte met zijn schoonfamilie enorm corrupt. Ik bedoel, gigantisch corrupt. Dat was. Uh, en, en zo corrupt dat het ook de economie beïnvloedde. en dat iedereen het zag. En uh, ik denk eigenlijk dat zijn omgeving, de regering en, en het leger, top en, en alles. Um, in deze rellen een mooie aanleiding zagen om hem met zijn schoonfamilie te wippen. En hm. te zeggen, nou genoeg is genoeg. Um, het is ook een vaag verhaal hoe die weggaat. Hij zegt van ja mijn, mijn uh, vrouw wil op uh, een kleine bedevaarttocht naar Mekka en uh, dat zullen we maar doen en misschien ga ik wel even mee. En dan zegt iedereen, ja ga maar mee. <lacht> en uh, dan uh, gaat hij mee en dan Zeggen ze, en kom maar nooit meer terug. En dan is het klaar met... Hij is, hij is gewoon overboord gegooid... omdat hij zo verschrikkelijk corrupt was. Ja, dan heb je het over Ben Ali. Hè? Ja. Ja. Um, Egypte. En Mubarak is ook overboord gegooid. gewoon Door, door, door het, het, het leger. leger. Ja. En ik denk dat de reden heel duidelijk is... dat uh, er waren steeds meer aanwijzingen... dat hij geen verzet bood... hoewel hij zei dat hij dat wel deed... tegen... De opvolging door zijn zoon Gamal. En zijn zoon Gamal kwam niet uit het leger. Alle Egyptische presidenten sinds 1952 kwamen uit het leger. Hij was een burger, kwam uit. Um, een, een, hij was een bankier, of is nog. Nou ja, nee, hij was. Hij was bankier. Hij leeft wel, maar is. En was een bedreiging als zodanig met zijn vriendjes voor het leger. Het Egyptische leger heeft enorme belangen in de economie. Er wordt geschat van 15 tot 40 procent... van de Egyptische economie in handen van het leger is. En ze waren gigantisch tegen de opvolging door Gamal. Want ja. zij dachten... dan komt hij met zijn bankiers en uh, zakenelite... die een hele andere groep is. En dan kunnen ze wel eens dat allemaal gaan ontmantelen. Ja. Wat wij zo hebben verzameld en waar wij nu greep op hebben. Zag je dat, zag je dat toen op, wat was het, 25 of 26 uh, uh, februari uh, 2011... toen de hele wereld, uh, uh, en, en ik ook, uh, zal ik je bekennen... juichten over de Arabische Lente... en over al die ontzettend leuke uh, jongeren... met hun Facebook en hun iPhone en de, de, de, de, de democratisch... Potentieel wat daar opeens uh, leek te ontbloeien, leek. zag je dat? Ja. Maar zag je dat toen ook al meteen zo? Heb je nooit enig sprankje hoop gehad dat daar wel iets moois uit zou kunnen voortkomen? Nee. Nee. Um, ten eerste. Um, zoals Sorry. Ja, je zoals bent, je uh, bent wat griepig. Ik heb het vorige uur uitgelegd. Uh, zoals ik uh, eerder zei... wij hadden ook op de voorpagina toen... dat dit een van de weinige of de eerste staatsschepen... Uh, eerste staatsschip was waarvoor het volk stond te juichen. Het was een militaire staatsschip. Er kwam was geen revolutie. Het was hartstikke leuk. Het zag er prachtig uit. Het was mooi. Ze, uh, er vielen ook nog een heleboel doden... Uh, die laptopjes en, uh, en het geval dat uh, de islam geen rol speelde... dat werd ook aangehaald door uh, heel wat mensen. Ja. Uh, maakte tot, uh, ondanks alle, alle 800 doden... dat was heel veel hoor in, in die mm. paar weken... Uh, tot een, um, ja, een hele mediagenieke uh, gebeurtenis... die meer beloofde dan erin zat... Um, Zij hebben natuurlijk, ze waren um, degene die de aanzet gaven tot de staatsgreep. Want zonder deze, deze opstand was er geen staatsgreep misschien geweest. Hm. Misschien ook wel hoor. Hm. Dat het leger hoe dan ook die Gamal niet wilde. En, maar misschien hadden ze dat op een andere manier kunnen tegenhouden. Maar als je keek naar wat het gevolg was, naar de consequenties, naar de volg. Dan zie je gewoon een Goenta. Goentas zijn nooit democratisch. Hmm. En je zag die oude Tantawi die uh, een uh, veld, ja. veldmaarschap, Mubarak was luchtmaarschap. Tantawi was al 30 jaar, weet ik hoeveel jaar, minister van Defensie van Mubarak. Hij was de nieuwe baas van Egypte. Dat was, ja. schoot echt op. Maar goed, daarna uh, zijn er verkiezingen gekomen. Die zijn gewonnen door uh, de, de Moslimbroeders. Ja. Uh, dat is toch een proces geweest dan wat dat leger niet in de hand had. Dat uh, ze, ze hebben het dat eerste jaar bijzonder slecht gedaan. En iedereen had... Ja, dat kan je gewoon niet meer geloven als je, het, uh, van de zomer weer, als je dat weer in herinnering brengt. Uh, ze hebben het buitengewoon slecht gedaan. En er waren allemaal schandalen met incidenten. Uh, kijk, de uh, militaire tribunalen gingen door. Er werden meer mensen gevangen gezet dan voor uh, de val van Mubarak. He, dit om even aan te geven hoeveel revolutie het allemaal was. Hmm. Um, dus iedereen had... Ze konden er niet meer onderuit op een gegeven moment... om die verkiezingen te organiseren. Dus dat, ze, dat hebben ze gedaan. Um, die de moslimbroederschap heeft gewonnen. Het interessante is... Maar waarom is, konden ze daar niet onderuit dan? Omdat pure repressie in Egypte op dat moment niet meer mogelijk was? Omdat op dat moment die pure repressie niet werkte, hmm. denk ik. Want hmm. ja, het is altijd het is toch moeilijk om daar uh, te kijken. Dat... Uh, dus die verkiezingen kwamen en, en, en de moslimbroederschap won. Dan moet je wel zeggen dat in die grondwet vervolgens... wel, uh, conform een afspraak tussen het leger en Morsi... Uh, het leger, de belangen van het leger werden beschermd ja. in, de, in de grondwet. Dat is de grote concessie die de, de moslimbroeders toen hebben gedaan. De ja. die ze ja. hebben gedaan... dat ja. het leger zijn economische belangen... zijn altijd minister van Defensie voor geen toezicht op de militaire begroting. Nou, ga maar door. Gewoon, het leger bleef een staat in de staat. Nou, zou je dus kunnen zeggen eigenlijk dat, dat het leger in eerste instantie... Die, die koep was gepleegd, maar er was toch zoveel losgemaakt in de samenleving... Dat ze, dat ze even ook behoorlijk in de war zijn geweest... En, en dat ze langzamerhand zich gehergroepeerd hebben... waardoor ze op dit moment... Weer zoveel greep op het land te kunnen krijgen. Is dat. Dat. Uh, ja, want het is best snel gegaan. Hè? Want als je kijkt hoe, hoe kort geleden het allemaal is, eigenlijk. Hè? Ja, We is zijn twee nog maar. jaar. Uh, precies. Dus uh, dan, krijg je, dan moet je even kijken: je krijgt Morsi aan de macht met afspraak. Ik zou kunnen denken. Nou, ik zou denken dat ze misschien het hebben gewoon willen aanzien. Hoe het verder zou lopen. Want ze hadden uiteindelijk hun afspraak met Morsi. Hun belangen liepen geen gevaar. Dat is, wil ik even aangeven. Ja. Uh, dat mens slecht is. is een van mijn uitgangspunten. Ja. Maar een ander uitgangspunt is. Hoe belangrijk belangen zijn. En dat je altijd moet kijken naar. Bij de analyse. Van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Wie, welk, wie waar welke belangen heeft. Omdat uh, dat heel vaak. Bepaalt wat er gebeurt En dus de belangen van het leger zijn ontzettend uh, doorslaggevend. Maar die hadden, ze, uh, die, die hadden ze bewaard. Dus als Morsi niet eind vorig jaar die malle, domme, min of meer constitutionele staatsgreep had gepleegd. Waarbij die alle macht naar het presidentschap trok. Dan, dan had dit nog veel langer kunnen duren. En dan had het leger het misschien nog wel een tijdje best gevonden. Wellicht, wellicht, maar ja, het is heel erg ja, hypothetisch. Het is erg dat, uh, ja. En het en ging gewoon heel slecht. Een <tie> ander argument waarmee ik dacht dat een, een echte revolutie in Egypte heel moeilijk zou zijn, is hoe groot en arm het en ongeletterd het is. En als je mij vraagt van welk land, uh, als jij een revolutie mag maken in het Midden-Oosten, welk land neem je dan, of in de Arabische wereld, dan zou ik altijd Tunesië hebben genomen. Omdat... Een Klein land, relatief hoog opgeleid, relatief goede economie, homogeen relatief, alles relatief. Hmm. Maar te doen, maar 10 miljoen inwoners. Uh, maar nooit zou ik Egypte nemen, want uh, zo arm. Uh, wat verwacht je, je bent een Egyptenaar met 2 dollar per dag, wat verwacht je van een revolutie? Je wil best een revolutie steunen. Ik denk dat heel veel mensen echt die opstand hebben gesteund. Je wil einde aan de corruptie. Natuurlijk, Want daar heeft iedereen last van. Die vrijheid van meningsuiting is een stuk minder belangrijk. Dat is luxe. Dat was inderdaad van die jongens met die laptopjes. Maar dat was niet van de massa van het volk, denk ik. En je wil gewoon drie dollar per dag. En vervolgens wat gaat er gebeuren? Het wordt één. Eén of nul? Nou, dat is. Hè, dat, er is onrust. Dus die toeristen komen niet. En die toeristen ben jij van afhankelijk. Ik was in vorig jaar, ja, een jaar geleden nog in Egypte. Heel groot, leuk, oud hotel in het centrum van uh, Egypte. Heel oud hotel. Cairo uh, ja. En uh, waren de enige gasten. En overal personeel. Vreels, ik was dat. Ontbijt. Nou, echt een beetje kaas en drie tomaten en zes obers. En, verder, en, en wij alleen. Dus uh, de, geen toeristen. En al die mensen die, ja, die, ja, die moesten het hele hotel fooi geven natuurlijk in je eentje, want ja, er waren geen anderen om het te doen. Maar echt buitengewoon treuren. Dus dan krijg je wel op een gegeven moment... met een goede volksmenner, dat mensen zeggen... en de volksmenner is volgens mij generaal Sissi dan geworden. Ja, ik Die kom... buitengewoon populair is op het ogenblik. Ja, ja, ja, zelfs onder veel liberalen treur genoeg. Ja. Maar uh, uh, dat je zegt, nou, ik ga wel weer demonstreren... want hoe moet dit nou verder... En dan krijg je afgelopen zomer dat er veel grotere demonstraties komen... dan tijdens de Arabische Lente. Dat was heel interessant. Veel meer mensen. Maar dan nu voor Tuurlijk, het leger. Ja. Maar nu voor het leger. Ja. Van terug, terug naar af zou je kunnen zeggen. Ja. Dus... ja ik zou heel graag nu, nu nog van je willen horen hoe dit, hoe dit verder gaat. Maar ik ben bang dat we daar uh, in de in die laatste minuut die we uh, dit uur nog hebben... Niet meer heel erg aan toe komen, maar Nou, maar even heel kort. Men, er zijn mensen die spreken over een Algerijns scenario... waar ook op een gegeven moment moslimbroederachtige... fundamentalistische groep de verkiezingen won... daarna een verschrikkelijke, afgezet, bloedige burgeroorlog. Is dat iets wat in Egypte mogelijk is? We nou, ik, hebben ik, nog maar weinig tijd. dus niet Ik, het is een ik vind, vraag, ik vind uh, ik, dit soort vergelijkingen gaan, gaan totaal niet op. Dit soort landen, deze landen lijken niet op elkaar. Het is hetzelfde. Uh, als de, de voorspellingen dat de Arabische lente over de hele Arabische wereld zich zou verspreiden. Omdat. Ja, Arabische wereld allemaal hetzelfde. Allemaal verschillende landen, allemaal verschillende reacties. Allemaal verschillende situaties. Vandaar dat uh, deze vergelijking volgens mij totaal niet opgaat. Dankjewel. We spreken zo meteen verder. We krijgen. We kregen een Midden-Oosten-les van Caroline Roelands. Zo wordt er getwitterd en zo is het maar net. Uh, en een hele fijne, levendige les. Dus blijf gewoon luisteren. We zijn twee uur al bezig. Chris Keijnen in gesprek met Carolien Roelands... Midden-Oosten-redacteur van NRC Handelsblad. We zijn er zo even uit, maar gaan dus nog een heel uur door. Tot aan elf uur. En als u ook mee wilt, twitteren ook met directe vragen of opmerkingen. Doe dat en gebruik hashtag Marathon en als u gewoon nog heel ouderwet wil mailen, dan kan dat ook. Dat kan op marathoninterview.vpiro.nl Blijf luisteren tot zo dadelijk. Radio 1.